Reputatiecoaching podcast nummer 142. Eerder deze week is WordPress 4.3 met codenaam Billy uitgekomen. Naast vele bugfixes zijn er ook enkele vernieuwingen en verbeteringen in deze nieuwe versie. Daar begin ik de podcast van vandaag mee. Gisteren had ik een gesprek met luisteraar Romano... ...naar aanleiding van een mail met enkele interessante vragen die hij laatst had gestuurd. En daar ga ik zo op in. En dat kan ook niet uitblijven. Ik heb reeds een behoorlijk aantal topics over Google. Het eerste Google-topic gaat over hashtag ghelp, oftewel help on social. En Google introduceerde eerder dit jaar de zogenaamde pluscodes. Wat zijn pluscodes en wat is jouw pluscode? John Mullen van Google vertelde in een hangout dat het prima is om alleen een mobiele site te hebben... omdat die ook op de desktop kan worden gevonden... Je moet met hedendaagse websites wel oppassen met zogenaamde lazy content. Wat dat is en waarom je daarmee moet oppassen vertel ik je zo. En voor de SEO-specialisten die zich eindeloos tot in het extreme focussen op zoektermanalyses heb ik slecht nieuws. Het zoeken en vinden gaat drastisch veranderen. Weet je trouwens wat 42% van de mensen doet op de smartphone terwijl ze aan het winkelen zijn? Ben je nieuwsgierig? Nou dat hoor je straks. Ik sluit de podcast van vandaag af met 6 positieve kanten van negatieve reviews. En wil je weten wat die zijn? Blijf luisteren.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 Nu wordt een deel van de opmaaktaal Markdown ondersteund. Je kunt bijvoorbeeld koppen van een bepaald niveau laten beginnen met het gewend aantal hashtags. Zo is een H1 één hashtag, een H2 twee hekjes enzovoorts. Een bulletlist begin je met een asterisk of een sterretje, een genummerde lijst met een 1 en een spatie. Een quote begint door een groter dan teken in te voeren. Je kunt je site icoon nu ook instellen en bewerken in WordPress. En nieuwe passwords worden niet meer per mail verspreid, maar die stel je op de site in met een resetlink. En kun je menu's ook op mobiele apparaten bewerken. De Admin interface werkt ook soepeler op meer apparaten. En standaard staan reacties op pagina's uit. Johanna, zijn er nog wat kleine aanpassingen. En bekijk de video die ik in de show notes heb opgenomen voor meer informatie. Romano stuurde me laatst een mailtje met enkele vragen... waar ik gisteren al met hem over heb gepraat via Skype. De e-mail die hij stuurde was als volgt. Hi Eduard. Allereerst, echt heel erg toffe podcast... Samen met Frank Watching naar mijn mening de beste Nederlandstalige marketingpodcast. Probeer nu alle afleveringen terug te luisteren. Zal binnenkort, wanneer ik me weer eens bevind in die verschrikkelijke iTunes interface, een review achterlaten. Ik heb twee vragen die te maken hebben met citations en dan met name de schrijfwijze van het telefoonnummer en het adres. Allereerst over het telefoonnummer. De Nederlandse taalboekjes en dergelijke zeggen dat een telefoonnummer als volgt geformat moet worden. 081-4711-4711. 1.1. Dat is bijvoorbeeld het telefoonnummer van het gemeentehuis in Brielen. Echte, Google lijkt daar anders over te denken, want wanneer ik Google op Brielen gemeentehuis telefoonnummer, dan zie ik 081471111. Geen streepje dus en de cijfers anders gegroepeerd. Zou ik al mijn citations en die van mijn klanten en de Google mijn bedrijfvermeldingen beter kunnen aanpassen naar wat Google laat zien of de officiële Nederlandse standaard handhaven? Consistentie is key bij local, dat weet ik, dus het is het een of het ander. Hetzelfde probleem heb ik ook bij mijn straatadres. Officieel is dat Doctor de Snowplein 12 waarbij Doctor is geschreven als DR. Google denkt echter dat het moet zijn Doctor de Snowplein 12 met Doctor voluitgeschreven. Alle Nederlandse instellingen lijken echter aan te geven Doctor de Snowplein met Doctor dus afgekort tot DR. En ik heb nog nooit iemand Doctor de Snowplein voluit zien gebruiken op onze vrienden van Google Nadan. Jongen Romano, dankjewel voor die opening. Ik kan beide vragen eigenlijk in één keer beantwoorden. En wat ik nu ga zeggen klinkt voor de hand liggend, maar even ja, voor de zekerheid, het is niet gebaseerd op keiharde feiten of mededelingen uit de Googleplex. Het is gebaseerd op wat ik links en rechts als soort van aannames erover heb gelezen. Het lijkt logisch dat Google niet eist dat alle citations op alle websites in de wereld voor 100% identiek zijn. Dat ze ondoenlijk zijn. Bovendien heb je ook partiële citations, bijvoorbeeld alleen de vermelding van de straatnaam, een telefoonnummer of een bedrijfsnaam. Een bedrijfsnaam alleen is namelijk ook een citation, zelfs als die niet gelinkt is. Er wordt gedacht dat Google probeert citations eerst te generaliseren in een soort van intern formaat en natuurlijk zal er dan wel een waarde aan worden gegeven volgens een bepaalde voor de wereld buiten Google onbekende formule. In dit gegeneraliseerde formaat zullen telefoonnummers worden omgewerkt zodat ze vergeleken kunnen worden. Als op een Nederlandse directory site het nummer 0612345678 wordt vertoond, relateert Google dit aan Nederland. En zal er voor de volledigheid plus 31 gaan koppelen en de 0 weglaten, waardoor het nummer dus wordt weergegeven als plus 31, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar als hetzelfde nummer op een Spaanse site wordt vertoond, zal Google er waarschijnlijk plus 34, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van maken om het te vergelijken met andere Spanje gerelateerde vermeldingen. Op een vergelijkbare manier worden adressen gegeneraliseerd. Google kent algemene en officiële afkortingen als dr.prof. en dergelijke. Hoewel Google vaak openbare bronnen gebruikt voor haar gegevens, zag ik op de site van het kadaster dat de officiële schrijfwijze inderdaad Dr. de Snowplane 12, is dus geschreven als DR. Zo wordt mogelijk de afkorting DR door Google zelf voluitgeschreven in het kader van de generalisatie waar ik het zojuist over had. Maar goed, waar wil ik nu naartoe met dit verhaal? Consistentie is noodzaak, dat klopt, maar ga je niet vermoeien met dit soort details van exacte schrijfwijzen. Vertrouw op de intelligentie binnen Google die dit al lang geleden voor je hebben opgelost. Belangrijker is dat je overal het juiste adres en het juiste telefoonnummer specificeert in combinatie met de juiste bedrijfsnaam en dergelijke. Let echter wel op de bedrijfsnaam dat je die overal hetzelfde schrijft zoals die staat geregistreerd bij de Kamer Verkoophandel. Zo zijn er namelijk meer dan 30 sites die volgens mij hun gegevens van de KVK krijgen en herpubliceren. Dus om die gekoppeld te krijgen aan jouw bedrijf en alle andere citations moeten voor de gegevens zoveel mogelijk overeenkomst zijn. En een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk ook je bedrijfsnaam. Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord, Romano. Het eerste Google-gerelateerde topic gaat over help on social. Afgelopen dinsdag was de lancering van een nieuwe dienst van Google met de naam help on social. Dit is een crowdsourced dienst waarbij Google gebruik maakt van de community om die vragen over de producten via Twitter te laten beantwoorden in plaats van in de Google product forums. Ja, deze laatste die verdwijnen natuurlijk niet, want Help On Social is een aanvulling, een soort near real-time helpdesk voor Google-producten. Google verbetert op die manier de gebruikerservaring doordat mensen hun vragen op Twitter kunnen stellen en de community die beantwoordt. Omdat ik binnen het Google supportprogramma een rising star ben voor diverse producten, heb ik deze dienst al tijdens de proefperiode als beta-tester mogen gebruiken. Een paar dagen voor de livegang had ik hiervan een video gemaakt en deze alvast onzichtbaar op YouTube geplaatst. Toen ik dinsdagavond rond 9 uur zag dat de eerste officiële vermeldingen vanuit Google over de nieuwe dienst online kwamen, vond ik dat het juiste moment was aangebroken om de video en het reeds geschreven blogartikel handmatig te publiceren. Vlak daarna kreeg ik via Google Hangout een leuk berichtje van Chris Wong, de productcoördinator van Google. Ik heb een screenshot hiervan opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl 142. Hij schreef, hi Eduard, we are watching your video in the launch room. This is awesome. Dat is toch leuk om dat dan uit de koker van Google te horen te krijgen. Verder met Google. Ik heb al eens gehoord dat de vraag die veruit het meest onder jongeren wordt gesteld als ze elkaar mobiel bellen luidt. Waar ben je? Ik vraag me af hoe lang het zal duren tot het is vervangen door... Wat is je pluscode? Ja, wat is een pluscode? Waarvoor kun je pluscodes gebruiken? En moet je nu al meteen de juiste pluscode in al je citations gaan gebruiken? Nou, een pluscode is een indicatie voor een locatie. Zo is de pluscode van ons huis, let wel, 9F47SX4J plus WC. Ja, dat heeft natuurlijk niets met ons toilet te maken hoor. De code is als volgt samengesteld. De eerste vier karakters, 9F47, geven een gebied in de wereld aan van zo'n 100 bij 100 kilometer. De volgende twee karakters, 6X, wijzen op de stad zo'n 5 bij 5 kilometer. De laatste twee karakters voor het plusteken 4J, wijzen op de buurt... Zo'n 250 bij 250 meter. En de code achter de plus, wc in dit geval, geeft een gebied van 14 bij 14 meter aan. Deze gegevens over de indeling heb ik van Google. Grappig genoeg zijn de kaders die ik te zien krijg rechthoekig en niet vierkant. Maar ik denk dat de totale oppervlakte wel aardig klopt. In de show notes heb ik wat screenshots opgenomen waarin ik dit laat zien. Let vooral op het steeds specifieker worden van de code onder de kaart naarmate ik verder inzoom. Het systeem is gebaseerd op het concept van open location codes. Op GitHub vind je de open source code om hiermee om te gaan. Daar kun je lezen dat de nauwkeurigheid van OLC nog verder kan worden opgevoerd. Want als je de rechthoek die wordt aangegeven met de code van de 10 karakters verdeelt in een rechthoek van 4 bij 5, geeft één enkel karakter het gewenste rechthoekje van 3,5 bij 2,8 meter aan. Google meldt verder over deze pluscodes het volgende. Iedere locatie heeft één unieke pluscode. Je kunt pluscodes bewaren in je browser door ze te boekmarken. Wanneer je de boekmark opent, wordt de locatie vertoond. Als je de pagina plus.codes hebt geopend op je computer of telefoon, wordt een kopie bewaard, zodat je altijd de code kunt raadplegen, zelfs als je online bent. Je kunt nog geen routebeschrijvingen krijgen naar pluscodes, de site toont alleen maar een kompas. En deze codes zijn bij uitstek geschikt om locaties in gebieden of steden aan te geven die geen adres hebben. Een dergelijke code is in ieder geval een stuk korter dan de gps-coördinaten. Surf eens naar plus.codes en kijk wat jouw pluscode is. Maar moet je pluscode al gaan gebruiken in je citations? Hmm, ik denk het nog niet. Kijk eerst eens of het hele concept van de pluscodes serieus doordringt in de markt van cartografen, satellietfotografen, online telefoonboeken en directory sites etc. Eén ding weet ik wel: als je op reguliere post alleen nog maar een pluscode ziet staan of als je tom-tom om een pluscode vraagt, ben je te laat met het aanpassen van je citations. Google Map Maker is onlangs voor zes landen geopend. De rest van de wereld kan nog steeds geen wijzigingen doorvoeren en wacht leidzaam tot de heropening van Mapmaker. Toch is Google er wel mee bezig, ook in de landen die nog niet geopend zijn. Zo is onlangs een nieuwe feature geïntroduceerd waarbij Mapmaker naast geverifieerde vermeldingen een groen schildje vertoont. Ik heb hiervan een screenshot opgenomen in de show notes. Het leuke is dat je op die manier ook snel en gemakkelijk duplicaten van je bedrijfsvermelding kunt vinden, want die zijn dus niet geclaimd, zeker geverifieerd. Typ de bedrijfsnaam en het adres in de zoekbalk op Mapmaker en kijk wat er wordt vertoond. Kijk maar eens naar het andere screenshot van Mapmaker waarin ik zoek op fysiotherapie Douma Hilversum. Dan zie je dat er één vermelding bestaat die niet is geverifieerd. En dat is dan ook meteen de duplicaatpagina. Laatst zei John Muller in een hangout dat het voor Google prima is als een bedrijf alleen een mobiele site heeft. Die wordt geïndexeerd en ook in de desktopversie van Google Search vertoond. Andersom kan het gebeuren dat de mobiel onvriendelijke site niet of lager in de mobiele zoekresultaten voorkomt. En later nuanceerde hij deze uitspraak iets op Google+. Hij schreef, met betrekking tot het citaat, een mobiele site is prima, wil ik verduidelijken dat omdat iets kan, je dat niet noodzakelijkerwijs moet doen. Ook is het niet de beste benadering. Als een mobiele site alles is wat we van een bedrijf hebben, dan indexeren we die liever dan dat we niets hebben. Het hebben van alleen een mobiele site is natuurlijk niet de beste manier. Het is aan te raden met behulp van responsive webdesign een site te maken die goed werkt op alle apparaten. Zo zie je hoe snel bepaalde uitspraken uit de verband kunnen worden getrokken. Op Search Engine Roundtable las ik over zogenaamde lazy content. Dat is content die pas na het laden van de pagina wordt vertoond of als een gebruiker naar beneden scrolt of ergens op klikt. In een aantal situaties kan Google die content niet lezen en dus ook niet indexeren. En dat geldt zowel voor desktopversies van websites als voor mobiele websites. Als alle content al in de pagina zit bij het laden van de pagina, is de kans groot dat die wel wordt geïndexeerd, ook voor gebruik in de mobiele zoekresultaten. Maar als de content later wordt geladen en vertoond in reactie op een bepaalde handeling door de gebruiker, kan dit dus tot problemen leiden. De oorzaak hiervan ligt hiervan in het feit dat Googlebot, als hij de pagina laat, het niet precies weet wat hij moet doen om de niet-vertoonde content zichtbaar te maken als het iets specifieks is. John Muller raadt webmasters dan ook aan de feature Fetch as Google te gebruiken om te zien of alle content daadwerkelijk wordt geladen en dus ook geïndexeerd kan worden. De wereld van zoekmachines is continu aan verandering onderhevig. Waar we vroeger ellenlange keywordonderzoeken deden, worden deze vandaag de dag al een stuk korter omdat zoekmachines ook steeds beter worden in het begrijpen van de content. En ook het zoekgedrag van mensen verandert. Mobiele telefoons hebben geleid tot betere spraakherkenning en als je de Google app installeert op je smartphone kun je tegen Google praten net als tegen Google Glass. In plaats van oké okay, Glass moet je dan zeggen oké okay, Google. Deze feature doet het niet als je de app al in het Nederlands gebruikt. Om tegen de app te kunnen kletsen moet je hem eerst op Engels zetten. Als je dan bijvoorbeeld zegt oké okay, Google, Lou Pelles Apeldoorn, dan worden de zoekresultaten vertoond zoals die standaard op het mobiele apparaat worden weergegeven. Maar wat vervolgens kan, is simpelweg revolutionair. Op de vraag, oké okay Google, how old is it? Word je meteen verteld dat Paleis Het lood 329 jaar oud is en uit 1686 stamt. Wellicht zal een eerste zoekpoging van mensen nog erg concreet zijn. Maar als je zo met zoekmachines kunt omgaan, dat je dus als het ware doorvraagt op datgene waar je net op hebt gezocht, dan vereist dat heel andere technieken dan alleen maar keywordanalyse. Ja, en nu heb ik het wel even gehad met Google in deze podcast. Nog even heel wat anders. Wist je dat in Amerika zo'n 90% van het winkelende publiek zijn of haar smartphone gebruikt tijdens het winkelen? Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 12.000 willekeurig gekozen Amerikanen. 54% van de mensen gebruikt de smartphone voor het vergelijken van de prijs om te zien of die elders mogelijk goedkoper is. 48% zoekt naar productinformatie en 42% checkt online reviews van het product. Oeps, hoorde je dat? 42% van de mensen checkt online reviews van producten die ze in een winkel zien en overwegen aan te schaffen. Daaruit blijkt ook maar eens te meer dat reviews steeds belangrijker worden. Mogelijk hechten we er in Nederland nog niet zoveel waarde aan als in de VS, maar dat is volgens mij slechts een kwestie van tijd. Maar al te vaak hoor ik van ondernemers dat ze geen reviews durven te gaan vragen uit angst voor negatieve reviews. Als jij die mening ook bent toegedaan, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want de reviews over je product of dienst worden toch wel geschreven. Of jij er nu om vraagt of niet. En weet je wat nog erger is? Dat is dat mensen voornamelijk met een slechte ervaring uit zichzelf negatieve reviews posten. Als jij dat niet eens in de gaten hebt, er niets mee doet en ook geen reviews vraagt. Dan zul je dus zien dat je bedrijf gemiddeld laag beoordeeld zal worden. Bekijk het van de andere kant. Als het goed is, zijn je meeste klanten tevreden. Als je dan iedereen vraagt om een review ergens te posten. Dan wordt de gemiddelde teneur al snel een stuk positiever. Oké. Okay. Lang niet iedereen die je vraagt post-review, maar sommigen geven meestal wel gehoor aan een dergelijk verzoek. Het werkt helemaal goed als je de mensen vraagt of ze willen helpen met het verbeteren van de kwaliteit van je dienstverlening of zorgverlening. Want mensen helpen graag. Maar zijn negatieve reviews echt zo slecht? Echt zo erg? Betekent een negatieve review dat je de deuren kunt sluiten? Nee, een negatieve review is echt niet het einde van de wereld. Zo las ik op het werkblog van Get5Stars een post van Mike Bloemenvaal met als titel 6 Good Things About Negative Reviews. Mark schrijft dat het voor een bedrijfseigenaar soms lastig kan zijn... om een negatieve review anders te bekijken dan als een persoonlijke aanval. Mark somt de volgende zes positieve kanten aan negatieve reviews op. Als eerste, meer vertrouwen door consumenten en meer conversies. Want consumenten beseffen dat niemand perfect is... en verwachten eigenlijk ook wel dat wat slechte of minder goede, minder positieve informatie over een product of plaats. Sterrenbeoordelingen blijken overigens geen invloed te hebben op koopgedrag, maar recensies des te meer. Als een consument alleen maar vijf reviews ziet... Kan dit verdacht overkomen? De tweede positieve kant. Een betere kwalificatie van prospects. Een negatieve recensie kan ook betekenen dat een bepaald product of een bepaalde dienst niet voor de schrijven van de review bestemd is. Zo kun je dus klanten vinden die wel goed bij je product of dienst passen. En dan drie. Als het niet bij ze slecht is, is het wel goed. De meeste lezers van reviews kijken snel over de positieve reviews om dan meteen door te gaan naar de minder goede om daarin een patroon te herkennen. Als ze kunnen leven met de slechtste beschreven situaties, dan zullen ze heus nog wel business met je willen doen. En dan de vierde. Indruk maken op prospects en toekomstige klanten. Consumenten weten dat je fouten kunt maken. Het gaat de meeste mensen erom hoe je ze oplost of afhandelt. Als dat vertrouwen schept, zullen ze eerder bij je kopen. En dan de ene laatste. Kans om ontevreden klanten te bereiken en op te leiden. Soms zijn klanten gefrustreerd of ontevreden over je bedrijf, je product of dienst, maar zien ze het niet zitten om een oplossing te vragen. Door publiekelijk of persoonlijk te reageren op een review heb je nog een kans om die klant alsnog tevreden te stellen. En wellicht herverwijderen of herschrijven ze hun review dan wel. Zelfs als ze dat niet doen laat je aan toekomstige klanten zien hoe jij met problemen omgaat. En dan de laatste. Punt 6. De kans om te verbeteren. Niet alle negatieve reviews zijn nuttig. Maar als je patronen erin kunt herkennen zijn dat punten waarop je je product of dienstverlening kunt verbeteren. Steek dus je hoofd niet in het zand voor reviews maar ga ze verzamelen en reageer erop.